Het is 1 uur. Je Music Nieuws door nu.nl Fien Vermeulen. Goedemiddag. De problemen door het winterse weer, die gaan maar door. Zo rijden er nog zeker een uur geen treinen rond Amsterdam door bevroren wissels. En de spoorproblemen oplossen, dat is nu erg lastig. Dat zegt de NS bij de NOS. De storingsploegen van ProRail, die moeten over de weg. En die hebben daar natuurlijk ook last van. Die komen dan weer in de file, ja. Dus dat, uh, dat maakt het wel erg lastig. Op Schiphol kunnen geen vluchten landen en vertrekken kunnen de vliegtuigen er nauwelijks. Dan zijn er op de weg tientallen ongelukken gebeurd. En er wordt ook een zware avondspits verwacht, dus het advies is ga op tijd weg. De Wegenwacht denkt bijna 6.000 mensen te moeten helpen met pech in de kou vandaag. Ook zijn meerdere scholen dicht. De eigenaar van de afgebrande skibar in Zwitserland heeft een strafblad. Volgens Franse media heeft de man eerder in de cel gezeten voor fraude en ontvoering. En ook werkte de eigenaar als pooier. In de skibar vielen met oud en nieuw 40 doden... nadat er brand uitbrak door vuurwerk op champagneflessen. Dan de kabinetsformatie, die gaat een cruciale fase in. Volgens de informateur Letchert moet het deze week duidelijk worden... of er naast D66, CDA en VVD nog een partij bij komt, ja of nee. De drie partijen hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer. Vooral de VVD wil graag dat Ja21 er ook nog bij komt. En hoewel er veel overlast is door het winterse weer in ons land... is er ook veel sneeuwpret. Zo is het feest in het ijsberenverblijf in Diergaarde Blijdorp... In in Rotterdam. Volgens de dierentuin zijn de ijsberen door het dolle heen. En ook de polvossen die vinden het helemaal geweldig. De giraffen daarentegen die moeten niet zoveel van de kou hebben... en die worden binnengehouden. Veel van de andere dieren die mogen zelf kiezen of ze naar binnen willen... of buiten willen zijn. Het weer dan nog van zijn Een groot deel van het land geldt nog code oranje. Winterse buien met hagel en sneeuw. De temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. En ook morgen weer een winterse dag. Drukte op de weg, 44 files op dit moment. Deze springen eruit. De A2, Maarse Ouderijn, tussen Maarse en Ouderijn. Defect voertuig, 7 kilometer met 40 minuten vertraging. En op de A12, Utrecht-Den Haag, tussen Nieuwebrug en Gouda. 8 kilometer, daar dus sta je drie kwartier vast. Flitsers zijn er niet, of in ieder geval niet zichtbaar. Wim van Helden. Vienna Spiral is er meteen Die on this hill. En dit is Ed Sheeran, Azizam... We can do it our way And if love's just a game, then come and play van onder andere Justin Bieber's Tea, APT van uh, Rosé en Bruno Mars... en Flowers van Miley Cyrus samenwerkt... dan kan het eigenlijk niet anders dan een succes worden. Hè? Het is de grote doorbraak geworden voor Sienna Spyro. Ze komt uit Londen, is uh, pas net 20 jaar. Echt een mega talent dit. Uw de juist, Sienna Spyro en Die on This Hill. Nou, hopelijk komt de ANWB op tijd redden vandaag... Morgen drie koningen, dus het kan nog. Happy New Year. Ja, hebben we dat alvast gezegd vandaag. He, dat 2026 maar een gezond en heel vet muzikaal jaar mag worden. Ja, en dit belooft wat hoor. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboorte woord. Ja, vanaf volgende week... Over precies een week maandag, dan is er één woord... dat de dj's van Q een week lang niet mogen uitspreken. En doen we dat wel, maak jij kans op 500 euro. Per keer dat we dat woord toch gebruiken. Maar ja, wat is dan het verboden woord... dat je extra goed in de gaten moet houden? Nou, Dat werd vanochtend in het bijzijn van al mijn lieftallige collega's... bekendgemaakt bij Mattie en Marieke. Oei! Oh, Weet je wat hier gebeurt? Zeg ik dat ook veel? Of zeg ik veel het woord beetje? Dit is best te doen. Nee, het, nee. Is nooit, het, het is nooit te doen. Het is gewoon ja, maar daar nooit ga ik op te doen. Het is natuurlijk. Beetje. Het verboden woord is beetje. Ja, nu mag ik nog zeggen. Ik citeer even mezelf: Wim van Helden, 5 januari 2026, tien over acht ochtends. Het is best te doen. Ik denk dat we elkaar over een beetje wel spreken.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 Tell you this is everything that I have ever lived for But I'd give it all, all. So look into these eyes yeah.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 Nou, wat ligt er op, uh, op je bord bij de lunch vanmiddag? Toch wel een beetje die gezonde voornemens, hè? die goede voornemens. <laughs> ja, dit zijn wel een beetje de dagen om uh, al die ongezonde gewoontes de kop in te drukken, toch? Of in ieder geval de wil te hebben om dat te doen. Ja, ik, wil, uh, ik wil eerlijk gezegd ook uh, meer werken aan mijn gezondheid. En dat wil ik al langer. Maar ik, ik heb er besloten echt iets werk van te maken. Uh, ik wil meer gaan hardlopen. Dat is gisteren alvast gelukt. Uh, ik vind dat nooit echt leuk. Maar het helpt me wel enorm om mijn hoofd leeg te maken. Dus meer hardlopen in 2026. Ja, en ik heb een alcohol challenge met mezelf. Of nou ja, of eigenlijk geen alcohol challenge. Zo moet ik het zeggen, want anders wordt het wel heel makkelijk. <laughs> Dat is eigenlijk precies het probleem. Nee, ik wil tot mijn verjaardag, 15 maart, ben ik jarig. Wil ik geen alcohol en dan geef ik mezelf maximaal drie escapes. Dus niet Dry January, maar tot 15 maart dan geen alcohol tenzij. Dus dan mag ik mezelf drie keer een escape geven, gewoon om het wat meer een leefstijl te maken. Ik moet toegeven, vorig jaar heb ik het ook geprobeerd. Toen was ik echt na een paar dagen januari al af, zo'n beetje. Ja, ik had te veel nieuwjaarsborrels en zelf vrienden van Amsterdam Dat ging allemaal mis. Maar het jaar daarvoor is het me wel gelukt. Ja, en zelfs mijn vrienden van Chef Special zeggen... If not now, then when? He? Dus ik zou zeggen, go for it, met die goede voornemens. 2026 wordt gewoon ons jaar, hoor. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. still spinning around.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 I'm If not now, then when? Het in the day. De kaart van Nederland op Qmusic.nl is weer schoongeveegd. We beginnen vol energie aan een nieuw jaar in het slimste bedrijf. Tenminste, dat hoop ik, dat je er een beetje lekker in zit al. Vandaag is de start van de eerste volle werkweek van 2026. Je krijgt zometeen met je collega's weer één minuut... om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden... Ja, en vorig jaar in 2025 lukte 214 bedrijven dat. Maar slechts 49 van die 214 bedrijven die hadden vijf vragen in één keer goed. In totaal stelde ik 1426 vragen. En uiteindelijk wisten zeven bedrijven de snelste tijd te halen. Ik wil van je weten, wat was de snelste tijd in 2025? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee.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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. In een groot deel van het land geldt nog steeds code oranje. Komt door winterse buien met hagel en sneeuw. Temperatuur vanmiddag 0 tot max 4 graden. Doe voorzichtig ook, zeker onderweg. Op dit moment 38 files. Deze springen eruit. De A2 Den Bosch-Maarsen. Tussen Vianen en de Leidse Rijntunnel. Daar is de verbindingsweg dicht. 11 kilometer, drie kwartier vertraging. Wil je richting Den Haag, dan moet je keren bij Nieuwegein. Op de A12 is dat. Dat is afrit 16. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag ook een lange file... tussen nieuwe Brug en Gouda. 9 kilometer met drie kwartier vertraging. En bij het volgende liedje heb ik altijd het idee... dat Snollebollekes begint met Vrouwkes... Oh, Q-Music. Oh. Wim van Helden. Ja, het is toch echt Siesto met de motto. Het is net mm -hmm. Oh, wolkens. Q-Sounds No with no choice, so with no trouble. Mm -hmm. away, baby, let's make some love.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 Another dream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 Alex Warren, Eternity. Ik zag net op zijn Instagram dat hij zijn uh, grote, rossige baard eraf heeft geschoren. Ja, dat is toch wel een beetje zoals we hem allemaal kennen: met baard. Hij zegt, uh, zegt erbij: Ik zie er nog steeds uit als iemand van 40. Niet echt het resultaat dat hij wil hebben, want hij is zelf pas 25, Alex Warren. Ja, dit liedje had eigenlijk de baard in de keel moeten hebben. En dan had hij zo geklonken: Ja. Ja. Just wanna have fun. Het is uh, een heel oude originele opname van Robert Hazard. Maar we kennen het natuurlijk allemaal in deze versie. En die is uh, iets minder buiten in de deel. Cityloper met je mensen. Girls, just wanna have fun. Het slimste bedrijf van Nederland Rapt. Ja, anders hoor je er echt niet bij. Van de ruime 200 bedrijven die zichzelf in 2025 op de kaart wisten te zetten in het slimste bedrijf. lukte het slechts 49 bedrijven om vijf vragen in één keer goed te beantwoorden. Ja, en wat was de snelste tijd vorig jaar, Björn? Ja, 44 seconden. limste bedrijf van Nederland. Jij probeert met je collega Nathalie een mooie tijd neer te zetten namens Ottobuk Equipment uit Nieuwkuik. Wat voor bedrijf is dat? Wij, uh, wij maken machines voor orthopedische werkplaatsen. Machines voor orthopedische werkplaatsen. Ja, dus mensen die een prothese hebben. Dus die missen een voet of een hand of een been. Ja, um, uh, ja die moeten een prothese krijgen. Ja. En wij maken de machines waar mensen die prothese mee kunnen maken. Dus de hele dag rollen er allemaal lichaamsdelen bij jullie uit te printen. Nou, ja, bij ons niet per se, maar af en toe <lacht> komt er wel eentje voorbij. Oké, okay. nou hopen dat er geen koppen gaan rollen dan. <lacht> eh, er staat wel wat op het spel hè? Jazeker. Ja, en het is niet voor het eerst dat je meespeelt, want je wil je tijd ook verbeteren. Ja, vorige keer zijn we op één seconde verslagen. Dus ja. we hopen dat we dit keer wel halen. Op seconde verslagen, Eén niet seconde, de snelste ja? van de maand geworden. En dat hebben we het al wel over een paar jaar geleden volgens mij. Ja, klopt. Ja, nou ja, goed. Uh, de eerste keer voor uh, 2026. En uh, meteen eventjes uh, je tijd verbeteren. Ik vind het sowieso al top dat je je daarvoor inzet. 1 minuut, zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Dat is nog steeds een opdracht. En uh, ja, je weet het, 44 seconden over was in 2025 de snelste tijd. Als je een beetje in die koers zit, dan zit je goed. Ja. ja. Zijn jullie er klaar voor bij Otterbok? zeker. Dan loopt jullie tijd nu. Hoe noem je een hut gebouwd van blokken van sneeuw? Ik eh, weet Met welke rapper nam Linking Park Nap encore op? Pas. Wat is een ander woord voor wereldstad? Hoofdstad. Welke Q DJ doet mee aan Wie is de Mol? Bram Welke sport wordt in het Engels baseball genoemd? Ongel. Wat voor dier is Peppa in de kinderserie? Wat? In welk museum hangt het meisje met de parel? Rijksmuseum. Uh. In welke plaats staat gaat stadion Thiaf? Eerlijk weet Ja! Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Um, sommigen kwamen heel snel. Had ik de vraag nog niet eens helemaal uitgesproken. En dan hoorde ik het antwoord al. Dat ging lekker. Maar er waren ook best wat gepaste vragen. Een hut gebouwd van blokken sneeuw. Uh, iglo inderdaad. Goed. Um, wat is een ander woord voor wereldstad? Metropool. Ja. Yeah. Oh, yeah. Bram Krikken doet inderdaad mee aan uh, Wie is de Mol? Er kwam nog een leuke grap van, uh, van Mattie in onze groepsapp. Die zei, misschien hadden we dus al veel eerder die escape room uit kunnen zijn. <laughs> in het Engels, baseball, dan hebben we het over honkbal, was ook goed. Peppa in de kinderserie, een big, ja, Peppa big, Peppa, pe Peppa big, Peppa varken. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, want het is gewoon echt een varken, die Peppa. Uh, in welk museum hangt het meisje met de parel? Dat is het Mauritshuis in Den Haag. Oké. Okay. Van Johannes Vermeer. Ja, ik snap dat je het Rijksmuseum... zeg maar, het was het Mauritshuis. En uh, Heerenveen uh, hoort bij t inderdaad. Uiteindelijk ja, 26 seconden over. Oh. oh. Niet Hai. heel best. Nee. nee. Nee. Maar jullie staan op de kaart. En jullie krijgen van mij ook... het Simpse bedrijf Kaartspel. Dus uh, gewoon uh, blijven oefenen, zou ik zeggen. Gaan we doen. Gaan ja, we doen, dankjewel. En nog één antwoord op jullie vraag. Die rapper van Linkin Park. Met Nam <laughs> en Chor, die ga je nu horen. Jay-Z... Oh. Aha. aha. Had je niet geweten? Het slimste bedrijf van Nederland. En als je zegt aha, dan wist je niet. Anders zeg je: oh ja. Oh ja, oh ja. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Ja, kleine oh. Moeite, kleine moeite, Jay. Woo. Yeah, Ready? Woo. Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys? So for one last time, I need you.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 grand opening grand closing god damn your manhole. hold crack the can open again who you gonna find opening him with no pen just draw inspiration who you gonna see you can't replace him with cheap imitation for these generations Yeah. As fate with have it, J status appears. The B at yeah, an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back, like Jordan, we're, we're in the 4-5. It ain't to play games with you. It's to aim at you, probably maim you. you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team, and I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. for Record sales, so sold-out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till so your lungs dissolve. You want me to be Feeling so faithless Lost under the surface Don't know what you expect Het is uh, bijna twee uur vier. Wat zit er zo in het nieuws? De avondspits die komt er al bijna weer aan. En na de drukte van vanochtend kun je je borst vast nat maken. Really you you en David Getta is onderweg. I I Zonder vertraging, binnen een paar minuten. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Maak je de doos open of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? Rot op! Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt... na me gewoon tering hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur bij RTL 4. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes!